Clemens Peters met het Genome Zanger Jan Rot is ongeneeslijk ziek. Op Facebook schrijft de 63-jarige zanger dat hij uitgezaaide kanker heeft... en dat er niets meer aan te doen is. Rot werd in mei geopereerd aan een tumor in zijn maag en darmen. Daarvan leek hij hersteld te zijn. Maar in zijn bericht op Facebook schrijft hij dat een nieuwe scan er geen doekjes omwind... en dat er uitzaaiingen alom zijn. Hij schrijft verder dat hij blijft optreden tot hij erbij neervalt. Hoe lang dat is, wordt vanzelf duidelijk. Al dus Rot. Zeelieden uit alle delen van de wereld kunnen zich vanaf maandag laten vaccineren in de haven van Rotterdam. Het gaat om een proef waarbij gedurende twee maanden 10.000 vaccins beschikbaar zijn voor de bemanning van zeeschepen. Vijf dagen geleden maakte ook de haven van Antwerpen bekend dat zeelieden zich daar konden laten vaccineren. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend bijna 3000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 463 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld bijna 4000 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van bijna 50 Ouderen lopen relatief veel risico als ze het coronavirus krijgen. Er zijn nu 140 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 97. Dick Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van Irak. Hij blijft in ieder geval aan tot en met het WK in Qatar volgend jaar. Eerder was hij al drie keer bondscoach van Nederland. En verder leidde hij de nationale ploegen van de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. De 73-jarige trainer was de afgelopen anderhalf jaar trainer bij Feyenoord. Komende nacht valt in het noorden nog een enkele bui. Morgen begint de dag met zon, maar al snel ontstaan er opnieuw buien. Sommigen met onweer en veel neerslag. Het wordt morgen tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diende richting Amstelveen... tussen met hodendrecht en Amstelveen na een aanrijding dicht...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 The Best House Club, Tech House, Deep House, DJ's en more. Nightwalks mainstage. Hosted by Mario Zandvoort. Ladies and gentlemen, zaterdagavond het beste van Dance en RB in the mix. The mix with the, the FM's Nightwalk. Presentatieradio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, Show Facts en U-Mixen.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 nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje besten van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Nu het laatste shownieuws. De party update. ja, hè, hebben we niet. Natuurlijk wel de Nightwalk 10, de populairste plaat op dit moment op de streams en op de festivals. Alleen niet in Nederland, dat wil de regering niet. hebben. En natuurlijk eh, straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House vibes en straks in het derde uurtje. Vliegen we helemaal naar Italië voor het beste bij DJ Kavoskeli. En als opening worden we trouwens uh, Rain Radio en DJ Greg uh, Gorman met Talk About uh, Sex. Ja, ik heb hem uh, al een paar weken in mijn bezit, een paar keer gehoord. En, ja, het heb iets... Het, het, er zit iets in mijn hoofd van uh, jaren geleden. Ik weet alleen nog steeds niet wat het is, maar daar lijkt die plaat een beetje op. Dus ik denk, nou hè, populaire plaat. Ja, is voor niks populair natuurlijk hè. Zie we hebben ze antwoord, de Nightwalk tot middernacht zijn we bij je. Met onderweg zometeen Mark Copy en Fabio Essi, Maar er is die Crystal Waters, dan zijn we DJ Span en Mick Freak, Mike Freak, hoe je het ook wil uitspreken met Party People, je hoort een Michael Gray remix. Jazz en David Pang. I can't live without you. En daarvoor muziek van Mark Kopie, Fabio Esse, en Soulmate met Feel the Heat. CFM's antwoord. The Nightwalk. Ja, festivals. Die hebben we niet. Hè. Deze week gaan we het allemaal horen. twee festivals in ieder geval niet. Maar de één-dag festivals. Ja, daar wordt voor opgeroepen. Daar moeten we deze week uitslag van krijgen. Dus uh, waarschijnlijk maandag of dinsdag een persconferentie. En. Uh, Zeker 130 bezoekers die hier bij het Verknipfestival waren... die waren waarschijnlijk al besmet met het coronavirus... en dat allemaal voordat ze op het evenement arriveerden. Uit een onderzoek van de GGD Utrecht blijkt dat een derde van de besmette... festivalbezoekers uit die regio het virus vermoedelijk al bij zich droegen. En op het festival dat op het 3 en 4 juli plaatsvond... kwamen zo'n 20.000 bezoekers op af. Door hier naderhand 1100 positief testen op het coronavirus. Ja, de GGD Utrecht deed een bron- en contactonderzoek... en kan concluderen dat de besmettingen niet het gevolg zijn van een... Super spreaders zoals in, dat, in die discotheek een tijdje geleden. Er blijkt één iemand de delta virus gehad te hebben en die heeft gewoon die hele toko besmet. Maar ja, hè? Geen positief nieuws, dat is verknipt, uh, dat het ervoor, maar ja, ben je getest? denk je van, nou, eh, iedereen die binnen is, is getest en uiteindelijk krijg je toch nog. Zie, we hebben zijn antwoord. Goed nieuws, leuk nieuws. Ja, <laughs> moeilijk. Ik ga mijn best doen voor je, maar uh, muziek. Want ja, muziek is het leven. en Zonder muziek is er volgens mij geen leven. Dus uh, we gaan door met muziek. John Kahn, underground uh, mix van all the places we will go. Wanneer, weet ik niet, want uh, ja, je kan op vakantie maar... Hoop gedoe allemaal en dan mag je hopen dat je weer terugkomt uh, als je pech hebt tien dagen in quarantaine. <middels> een mix met de Diva en daarvoor Lauren Simeka en Krasibica. met Back in the Days, The House of Prairie. remix. CFM Zandvoort en Nightwalk iedere zaterdagavond zijn we bij met het beste uit de clubs. Ja, die zijn gesloten, maar in ieder geval gelukkig hebben we nog streams en in het buitenland... Maar de week was er nog een leuk feestje. Ik geloof, uh, in de nacht van donderdag of vrijdag feestje in Bulgarije. Mega krallend feestje. Maar hier in Nederland uh, uh, is het een drama. Ik geloof, gisteren we in Parijs ook nog een feestje. In ieder geval de Nederlandse DJ's uh, die, uh, hebben het druk. Niet in Nederland, maar wel in het buitenland. Alleen wij hebben helemaal niks. Hè. En het, uh, het kabinet is van plan maandag een besluit over uh, evenementen te die uh, zonder overnachtingen zijn. Eerst was het aangekondigd dat het pas over drie weken zou gebeuren. Maar uh, IDT heeft er uh, samen met alle andere evenementenorganisaties. Uh, Zegt gewoon we moeten gewoon uitsluitsel hebben. Want al het personeel, evenementen, organisaties, de branche, beveiliging, alles, die wil gewoon weten of er nog gewerkt gaat worden dit jaar. En jij ook waarschijnlijk. En... Zijn er nog leuke feestjes dit jaar of uh, wordt het 2022? Vorig jaar was het, uh, we gaan feesten volgend jaar en nu weer volgend jaar. Dus we moeten het allemaal afwachten, we gaan niet speculeren. We gaan afwachten wat het, uh, of we maandag te horen krijgen of de eendagsevenementen plaats kunnen vinden. En dan mag ik toch hopen zonder een stoeltje, want uh, om nou op een dancefeestje te gaan zitten, ja, lijkt me niet hè. Steve Zand Antwoord Muziek, Dan zit je op je radio gekluisterd. En eh... Uh, DJ's in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM, right now. <sighs> <sighs> <laughs> New call and new text, and you want this back. You know you gotta be trying to. Be Still you want in this bed Maar hè, we zitten er nog in. In ieder geval uh, meerdaagse festivals tot 1 september. En wie weet vanaf uh, 13 augustus gaan we een maandag te horen krijgen of het wel of het niet door mag gaan. Ik ben er een beetje bang voor. Maar we mogen niet speculeren. We moeten het van allemaal afvangen. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Piedro. En la Letro met La Riana. Op 9. David Peng en Jas met Ken de Live Without You. Die je het straks gehoord hebt. Op 8 GW, nee JJ G, G, G, <laughs> Harrison met out my mind. Op 7, Ivan McVigar, tell me something good. Op 6, Peggy Gow met I go. En op 5, Armand van Helden. Het Freedom, You Bring Me. Op vier Milk and Sugar. Een plaat die uh, weken, maanden op 1 hebt gestaan. Let the Sunshine, The Purple Disco Machine uh, remix. Op 3 deze week Junior Jack. In de David Bang mix van een stupid disco. Op 2, Moreno Pazalato. We got you. En deze week een nieuwe nummer 1. Een zomerse plaat. Het is Hugo met uh, Borineta. samen met Gambia Afrika. Je wordt het nu hier op KFM's antwoord. De nummer 1 in de Nightwalk 10. En uh, tot zover ook het eerste nieuws van de Nijdok. Ik heb toch een beetje positief nieuws. Nou ja, positief is hier nog geloven. Maar het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit. Voor bedrijven die zijn gedupeerd doordat hun evenementen zijn afgelast. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen is uh, woensdag bekendgemaakt. Uh, Aanvankelijk mochten evenementen tot 14 augustus niet doorgaan. Maar die maatregel is verlengd naar 3 september. Dus uh, er komt echt geld vrij. En uh, alleen wanneer ze het allemaal gaan krijgen. <laughs> Waarschijnlijk nadat ze failliet zijn. En ze pech hebben. ze antwoord. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mauso. Met zijn Global House 5. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar de beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschalli. We doen nog even muziek. Caldera uit de UK met Nowhere. Ik zeg tot zometeen na de break.